Suske en Wiske verzeilen in een heel koud avontuur. Het speelt zich af op de Zuidpool en ergens heel diep in de Poolzee, in het land dat Terra Incognita heet. Dat betekent onbekend of nog niet ontdekt land. Toch klopt dat niet helemaal. Het is wel degelijk ontdekt door professor Barabas. Laten we maar gauw een kijkje gaan nemen op de Zuidpool waar de geleerde vriend van Suske en Wiske momenteel verblijft. Helemaal alleen, want de andere geleerden met wie Barabas erin geslaagd is een gat te boren in de 420 meter dikke ijslaag, zijn vertrokken vanwege de barre kou. Nu ik zo dicht bij de ontdekking van Terra Incognita ben, geef ik niet op. Mijn speciale camera, die ik door het gat heb laten zakken, heeft een unieke film opgeleverd. Uh, waar zal ik hem opbergen? Hier, op deze kist. Huh. Voor de diefstal hoef ik niet bang te zijn. Ik ben hier helemaal alleen op de Zuidpool. Uh huh? Een heel... oh, pinguïn. Ach, het arme dier is gewond. Door de goede zorgen van professor Barabas komt de pinguïn er vlug bovenop. Barabas noemt de pinguïn Waggel. Als Waggel opeens heel onrustig wordt, loopt Barabas naar buiten om te kijken wat er aan de hand zou kunnen zijn. Plotseling zoeft er een scherpe harpoen rakelings langs hem heen. Hemel! Waar komt die harpoen vandaan? Wie is daar? Oh, wat wil je van me? We houden je al een hele tijd in de gaten, professor. We weten dat je een film hebt van Terra Incognita. Wij willen die film. Uh, ik heb geen film. Zoek alles af, mannen. Oh, alles is verloren. Een half uur later... Wat? Niets gevonden? Bonzai de walvisjager laat zich niet voor de gek houden. Hoi, Au! Smerige pinguin! Vernietig zijn radioapparatuur en neem zijn voedselvoorraad mee. Professor Barabas blijft alleen en gewond achter. Nu heb ik geen contact meer met de buitenwereld. Ik moet naar het strijkeizer. Daar alleen kan ik nog in contact komen met mijn vrienden. Duizenden kilometers daar vandaan, in de voortuin van een gezellig huisje, zijn twee vrolijke bengels een sneeuwballengevecht aan het houden. Het zijn Suske en Wiske. In huis hoort tante Sidonia plotseling signalen komen uit de speciale zender van professor Barabas. Ze roept de kinderen binnen. Wiske aan professor Barabas, wat is er? Oh, uh, Wiske, dit zijn mijn laatste woorden. Hemel, hij is in nood. Ben Aangevallen door walvisvaarder, ben gewond, geen voedsel meer, red-expeditie, unieke vondst gedaan, incognita. Professor, waar ben je? In het strijkijzer, vaarwel vrienden. Oh, professor! In het strijkijzer? Hij is gek geworden. Waar is Lambiek? We moeten iets doen. Zodra Lambiek en Jérôme horen wat er gebeurd is... maken onze vrienden zich klaar om met de giroenef naar de Zuidpool te vertrekken. Daar aangekomen moeten ze nog enkele dagreizen verder met een slee. Tante Sidonia keert terug met de giroenef. Het probleem is echter dat er geen honden zijn. Jérôme weet daar wel wat op. Hij trekt de slee, gekleed in iets wat meer op een ver lijkt dan op een hondenvermomming. Plotseling... Kuit, terug! Ach, maak je toch niet zo druk, Wiske. Het is een walvisvader. Nou, daarom juist. Deze arme dieren zijn met uitroeiing bedreigd. Maar nog altijd gaat die vredejaagd door. Niet overdrijven. Ik vraag de weg even. Mioho, weten jullie waar het kamp van professor Barabbas is? Hou hem tegen. Ze mogen Barabbas nooit levend bereiken. Het loopt uit op een knokpartij tussen onze vrienden en de mannen van Bonzai, de walvisvader rom is er natuurlijk de baas en met een reuze ijspegel slaat hij een gat in het schip van Bonsai. Die gaat er met zijn mannen in een reddingssloep vandoor, niet van plan de walvisvangst op te geven. Onze vrienden vertrekken vliegensvlug om Barabas nog levend aan te treffen. Allemachtig, een pinguïn die zit te vissen. Hij gaat er vandoor met een emmertje. Laten we hem volgen. Wauw, een half ondergesneeuwd kamp. Hoe. Dat moet de basis van Barabbas zijn. Als hij nog maar in leven is. Dat is hij gelukkig. Maar hij is er niet best aan toe. Uitgeput vertelt hij over het doel van zijn expeditie. In de holle ijsberg achter het kamp staat het strijkeizer. Mijn nieuwste uitvinding. Jullie moeten ermee afdalen onder de ijskap van de Zuidpool. Ha, en wat moeten we daar zoeken? Terra incognita. Een onbekende wereld. Huh, ik geloof er geen borst van. Ik heb bewijzen. Ik heb een film gemaakt. Laat zien. Hij, hij is onvindbaar. Ja, dacht ik het niet. Lambiek, ik zweer je. Oei, oei, vrienden, ik, ik... Professor Barabas is te zwak om verder te praten. Tante Sidonia wordt opgeroepen en komt hem ophalen om hem thuis te verzorgen. Suske en Wiske, Lambiek en Jérôme gaan op zoek naar het strijkijzer waar de prof over sprak. En ja hoor, ze vinden het ding in een holle ijsberg. Het lijkt inderdaad op een strijkijzer, maar dan veel groter. Ze gaan aan boord en ontdekken een handboek voor de bediening van het strijkeizer. En speciale pakken! Dat bewijst nog altijd niet dat er onder het ijs iets is. De film is natuurlijk verdwenen. Maar een speling van de natuur brengt de film letterlijk op Lambieks bord. Ze vinden een filmprojector en draaien de film af. Ze kunnen geen touw vastknopen aan wat ze te zien krijgen. Toch doet een glimp van een mooie blonde dame op de film... ...lambiek van gedachten veranderen over terra incognita. Wij zetten deze expeditie voort, vrienden. Als iedereen klaar is om te vertrekken... Hoe uh, werkt dit strijkhuizer? Nou, de bodem straalt een enorme hit uit... ...zodat het ijs smelt en het gevaarte door dikke ijslagen heen kan glijden. Het is ongelooflijk, maar het gebeurt... Langzaam zakt het strijkijzer door de honderden meters dikke ijslaag. Bovenaan koelt het zeewater weer af tot het tenslotte dichtvriest. Na een poos landen onze vrienden in het strijkijzer op de bodem van de Poolzee. En wat zien ze daar? Terra incognita. Maar, maar hoe geraken we erin? Simpel, walvis volgen, doen poort al open. Stuur het strijkijzer achter de walvis aan, Lambiek. Dus laat haar jong achter en vertrekt weer. Jullie blijven hier. Wat ga je doen, Lambiek? Ik ga Zuidpools hoogte nemen. <laughs> maar Lambiek wordt door vier pinguïns in verpleegstersuniform ontvoerd, die hem een luier omdoen en een speen in de mond steken. Het blijkt allemaal op een misverstand te berusten. Wees gerust, vrienden, het moet een vergissing zijn. Deze mooie stem is van Neptuna, de dochter van Neptunus. Ze is een zeemeermin. Ik begrijp uw verbazing. Kom mee naar de troonzaal, dan zal ik u alles uitleggen. Luister, door de meedogenloze jacht op walvissen zijn deze dieren met uitsterven bedreigd. Daarom komen de walvissen naar hier. Ze komen hun jongen in veiligheid brengen. Sommigen komen hier hun kleintjes ter wereld brengen. Wat jullie Terra Incognita noemen, is een kraaminrichting en een crash voor walvissen. Kom, ik zal jullie rondleiden. Tijdens de uitgebreide rondleiding van Neptuna komt er een noodkreet van een walvis... ...die gewond is door de harpoen van een walvisvader. Jeroen gaat proberen haar te redden, maar het is al te laat. Ze heeft een babywalvis bij zich. Uit woede over het afmaken van de walvis buigt Jerom de schroef van de walvisvader om... ...zodat het schip alleen nog maar rondjes kan varen. Maar dat is het schip van Bonsai, die we al eerder zijn tegengekomen. Even later... Daar is Jerom terug met een klein walvisje. Doe de poort open. Jerom! Het eerste walvisje dat door jou aan de dood ontsnapt is. Hoe zullen we het noemen? Wally. Wally de Walvis. Wally wordt door Wiske en Lambiek verzorgd. Hij mag niet ontsnappen, want dan zou hij weer door bonzai gevangen kunnen worden. Opeens. Heeft iemand Wally -ie gezien? Ik heb hem overal gezocht. Wat? Hij zal toch niet... Ik vrees van wel, Wiske. Hij is ontsnapt. Hij is, Hij is teruggekeerd naar het graf van zijn moeder. Helemaal alleen, te midden van de gevaren van de zee. Kom, Wiske, wij halen hem wel terug. Zo gezegd, zo gedaan. Suske en Wiske vinden Wally inderdaad bij het graf van zijn moeder. Ze halen hem over mee terug te gaan, maar worden dan zelf belaagd door grote moordenaarshaaien. Die worden met verdovingspatronen onschadelijk gemaakt. Maar dan gebeurt er iets waar Suske en Wiske zo gauw geen raad op weten. Wally de walvis zwemt weg, precies in de richting van het schip van Bonsai, gelokt door walvisgeluiden die Bonsai uitzendt via een microfoon onder water. Suske en Wiske proberen bij Wally te komen, maar het lijkt al te laat. Bonsai schiet een harpoen af, maar die raakt Wiske in plaats van Wally. En haar duikerspak raakt lek. Het ijskoude water stroomt naar binnen. Dat is levensgevaarlijk. Er zit niets anders op dan dat Suske en Wiske zich overgeven aan bonsai. Maar niet voordat Suske de onderwatermicrofoon heeft vernield. Dan klauteren ze aan boord en staan oog in oog met bonsai. Hemel, dezelfde kerel die ons al eerder omver wou knallen. Ha, je weet het. Bonsaai geeft nooit op. Ze hebben Wally gevangen. Jij lelijke man, dit, dat sluit ik in. Sluit hen op. Terwijl Suske en Wiske in het onderschip worden opgesloten... wordt Wally met een lus om zijn staart terug in zee uitgezet... om andere walvissen te lokken. Door een microfoon in het hok waar Suske en Wiske opgesloten zijn... hoort Bonsaai hen praten over terra incognita... Daar wil ik meer van weten, alleen naar boven Maar Wiske weigert Bonsai iets te vertellen over het land dat professor Barabas als eerste heeft ontdekt En waar ze nu hun vriend Wally de Walvis naar terug moeten brengen Wiske pakt zuske beet en springt met hem overboord Wally is zo blij dat hij het touw stuk trekt dat aan zijn staart was vastgebonden Wiske grijpt het touw en met zijn drieën gaan ze er in volle vaart vandoor Er achteraan! Zet de rubberboot uit en haal hem terug, dood of levend. Wiske, ze halen ons in. De mannen van Bonzai werpen een scherpe harpoen richting Wally en Suske en Wiske, maar die mist doel. Wally duikt erachteraan, grijpt de harpoen en prikt de rubberboot lek. De boot zinkt. Wally de walvis begrijpt dat hij Suske en Wiske niet kan terugbrengen naar Terra Incognita, omdat ze niet zonder duikerspakken en zuurstof onder water kunnen. Daarom zet Wallian af op een ijsschots. Inmiddels in terra incognita... Suske en Wiske blijven te lang weg. Maak me ongerust. Oh, waar wachten we dan nog op? Lambiek en Jeroen gaan met het strijkeizer op zoek naar Suske en Wiske. Toevallig komen ze boven water naast het schip van Bonzaai. Die schiet op het strijkeizer, maar Jeroen laat het er niet bij zitten. Hij ramt de walvisvader en zet Bonzaï en zijn mannen met schip en al op een ijsschots. Zijn we voorlopig van verlost. We hebben flink wat averij opgelopen, Jeroen. We moeten terug naar Terra Incognita om het te herstellen. Terwijl Lambiek en Jeroen met een gehavend strijkeizer terugkeren... botst Wally op een nieuw gevaar. Een reuzenorca. Snel verbergt hij zich... Maar de orka stevend recht op Suske en Wiske op hun ijsgots af. Wauw, wat is dat? Daar, een enorme rugvin. Het is een orka. Dacht jij dat ik dacht dat het een goudvisje was? Hij komt recht op ons af. Maar daar komt Wally. Gered, Wiske. We zijn gered. Het is Wally. Wally neemt Suske en Wiske op zijn rug en zwemt zo snel als hij kan, achterna gezeten door de orka, een grot in een ijsberg binnen. Een ijslawine sluit de ingang van de grot af. Er is geen weg terug, Wisken. We moeten verder in de grot een doorgang zoeken. Kijk, overblijfselen van een vorige expeditie. Oh, van honger zullen we niet omkomen. Hoe oh, zullen ze ons vinden, Suske? Als er nou eens geen uitgang is? Kom op, Wiske. We geven de moed niet op. Probeer wat te slapen. Wally zal de wacht wel houden, hè? Dat wil Wally wel. Plotseling echter hoort Wally plonsgeluiden verderop in de ijsgrot. Dan ziet hij een roze dameswalvis. Hij kan niet aan de verleiding weerstaan en volgt haar. Als Suske en Wiske wakker worden... Waar is Wally? Dat stuk levertraan heeft ons in de steek gelaten. Hij is misschien verder de grot aan het verkennen. Kom, we doen hetzelfde. We moeten hier hoe dan ook uitzien te komen. Voeg uit hem maar. Ga maar voorop. Niet zo duwen. Zwaard. Hier zijn mensen geweest. Wat zouden ze je zoeken? Dat zullen wij nu eens uitzoeken. Inmiddels heeft, dieper in de grot, de roze walvisdame onze Wally in de val gelokt. In een net zweeft hij boven de waterlijn. Wat zou dat te betekenen hebben? Laten we gauw Suske en Wiske weer volgen. Oeh, maar die zijn ieder een eigen weg gegaan om Wally te zoeken. We volgen Wiske. Het begint al goed. Deze gang loopt dood je droomt. Mama met een omgekeerd ijsje op hun kop? Dat kan niet. Of toch? Dat is Wiske. Hemel, ze is in gevaar. Wiske wordt door hele rare kereltjes... ...die snoozems blijken te heten... ...vastgebonden en weggevoerd. Suske heeft haar geroep gehoord... ...en probeert haar te vinden. Hij rent gangen door en trappen af... ...en dan... Allermachtig een kasteel in de vorm van een ijsje. Wat heeft dat te betekenen? Wie zou daar wonen? Het is het paleis van Frigo Tunis. Frigo Tunis is door Neptunus verbannen na hun strijd om de wereldzeeën. Hij wil wraak nemen en heeft van oude scheepswrakken een machine gebouwd... die alle zeeën in ijs zal veranderen. Om die machine op gang te brengen, heeft hij jonge, sterke walvissen nodig... Daarom heeft hij Wally gevangen met behulp van de roze walvisdame. Dan vertelt een van de snoozems zijn baas Frigotunus dat ze nog iets gevangen hebben. Wisken. Frigotunus reageert driftig. Waarom heb je het niet eerder gezegd? Maak haar los! Wat heeft dit allemaal te betekenen? Waarvoor dient deze stoomketel? Zwijg! Ik zal je zeggen waartoe dit dient. Daarna zul je terechtgesteld worden. Je komt hier nooit meer levend vandaan. Wiske schrikt, maar ziet dan Wally. Wally! Dood haar! Halt! Suske! Er ontstaat een gevecht tussen Suske en Wiske aan de ene kant, en Frigotunus en de Snoozems aan de andere. In de hitte van de strijd vermorzelt Suske de roze walvis, die een machine blijkt te zijn. Hahaha! <lacht> Dit moest de jonge walvis naar de grond lokken. Ik heb steeds nieuwe slaven nodig om mijn vriesmachine op gang te houden. Dat zaakje is dan opgelost, paardaap. Uw stuk speelgoed is kapot. Huh, ik bouw een nieuwe. Niemand zal mij tegenhouden. Wally voelt zich voor de gek gehouden. Hij dacht dat de roze walvis echt was. Woedend komt hij op Frigo af. Maak dat je wegkomt, Wally. Je hebt geen verweer tegen de zwaarden van de snoozems. Verlos liever je soortgenoten. Suske, help! Hemel, hou vol, Wiske. Ik kom je helpen. Weer raken ze slaags met de snoozems, totdat die zich even terugtrekken. Dan krijgt Suske een idee. Wiske, saboteer jij de vriesmachine. Ik zal de snoozems op afstand houden. Dat zal ik beletten. Van mijn levenswerk blijf je af... In de hitte van de strijd verlaten we Suske en Wiske om te kijken of Lambiek en Jeroom klaar zijn met de reparatie van het strijkijzer. Dat zijn ze. Neptuna komt een kijkje nemen. Van waar die bedrukte gezichten, vrienden? Is er iets? Oh, Suske en Wiske zijn spoorloos verdwenen met Wally. Dan vrees ik het ergste. Ze er zijn misschien in handen gevallen van Frigo Tunis, de aardsvijand van mijn vader. Hij maakt jacht op jonge walvissen. Waarom weet ik niet? En dat zeg je het nu, Bas? Vooruit! Meekomen en ons de weg wijzen. In het land van Frigo Tunus woedt de strijd nog hevig. Wiske probeert alle kranen van de vriesmachine dicht te draaien. Maar moet Suske te hulp komen tegen de snoozems. Dan opeens. Het strijkijzer! Van Biek en Jeroen! Allemachtig! De vriesmachine staat op springen! Jeroen gooit de vriesmachine met een vlotte zwaai in het water. Door de hitte begint het ijs te smelten. Het rijk van Frigotunus smelt letterlijk weg. Vliegensvlucht naar het strijkijzer en maken dat we wegkomen. In het strijkijzer. We worden opgeroepen. Hallo, professor Barbas, ben je genezen? Fantastisch. Ja, we hebben terra incognita ontdekt en we vertellen geen woord over, Wiske. Uh, we vertellen alles als we thuis zijn, professor. We nemen niet, niet kwalijk vrienden, maar Terra incognita moet in het belang van de walvissen geheim blijven. Als het uitlekt, lopen de jonge walvissen groot gevaar. Afgesproken. Nou, we zullen maar eens opstappen, hè? Nee. Uit dankbaarheid biedt Neptuna onze vrienden nog een fijn afscheidsfeest aan. Dan gaan ze weer naar huis. Bonsai hebben ze niet meer teruggezien. Maar die is ongetwijfeld nog altijd walvisjager. Mensen zullen nooit leren. Als wij maar zwijgen, dan zullen ze terra incognita nooit vinden.